Levy van Eck met het NOS-journaal. In Tirol zijn twee wintersporters omgekomen door een lawine. De politie in Oostenrijk meldt dat het gaat om twee Nederlanders... van 33 en 39 jaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken... kan alleen de dood van de man van 33 bevestigen. Hij komt uit Utrecht. De twee waren met nog een Nederlander onderweg in het gebied Zulden toen ze werden begraven onder de sneeuw. Die derde wintersporter is een man van 54. Hij wist uit de sneeuw te komen. De afgelopen dagen heeft het veel gesneeld in de Oostenrijkse Alpen, waardoor het lawinegevaar groter is. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn vier demonstranten gedood toen ze slaags raakten met de politie. Betogers hadden drie grote bruggen over de rivier de Tigris geblokkeerd. Uiteindelijk greep de politie hard in. Daarbij werden drie demonstranten doodgeschoten, een vierde overleed door een klap van een traangasgranaat tegen zijn hoofd. In Irak wordt de laatste tijd aanhoudend gedemonstreerd tegen de regering... die volgens de betogers corrupt is. Tot nu toe zijn bij de demonstraties ruim 250 mensen omgekomen. In verschillende steden in Bolivia... hebben politieagenten zich aangesloten bij betogers. Die gaan al twee weken de straat op tegen president Morales. Ze verdenken hem van verkiezingsfraude... Tegenover lokale media riepen de agenten president Morales op om af te treden... omdat ze bang zijn dat er een soortgelijke crisis ontstaat als in Venezuela. Twee van de vijf opgepakte verdachten... die de bijeenkomst van kick-out Zwarte Piet gisteravond met geweld verstoorden... blijven langer vastzitten. De andere drie zijn vandaag na verhoor vrijgelaten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Bij een bijeenkomst in Den Haag gooiden radicale voorstanders van Zwarte Piet ramen in... vernielden auto's en staken vuurwerk af... De vijf die gisteren werden aangehouden zijn tussen de 13 en 37 jaar en komen uit Den Haag. Verschillende politieke partijen hebben het geweld veroordeeld. Het weer, de meeste buien trekken naar het noordenweg. Vannacht is het droog en kan het licht gaan vriezen. Morgen is het vrij zonnig en droog. Het wordt een graad of 9. Maandag wordt het een graadje kouder en gaat het later op de dag regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Bakker van de ANWB.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 je bent beter dan Cherry, zo verheter dan Cherry, je komt veel dieper dan Cherry, je bent beter dan wat deze in de ja. Ja, vergeet het maar Cherry, want hij is beter dan Cherry, hij komt veel dieper dan Cherry.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 En ik ben down als fuck, maar dan bedenk ik me weer. Ik ben beter dan Cherry. Ik ben heter dan Cherry. Ik kom van dieper dan Cherry. Ik ben beter dan Bud in bed. Ja, jij bent heter dan Cherry. Hij is beter dan Cherry. Hij komt van dieper dan Cherry. Hij is beter dan Bud in bed.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 de stoepen, stoepen, ik kon je roepen, roepen, jij ja, was echt daar. Geen Amiri broeken, nooit geen nieuwe schoenen, ik was...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 Got I you be the same little one day you Gotta be the mighty star Raise that ground Love it when you look at me that way Grabber in the border when we eat all the bar playing it because it came up on the floor Special DJ plays baby, favorite song Honey's on Now you're backing into me the dark Put it, put put close. close your eyes, your eyes you, you got to take me home, I wanna ride it Better roll alone. Ride it, just use control Ride, it. ride it. my soul Ride it. Ride it, let me feel you Ride it, turn the lights down low Ride it, connect your toes Ride it, ride, ride it Change my soul Ride it, ride it, let me feel you I've been about to do 20 days We're been going around, I'm dancing games Now you hey, say so you're slowing down not right now Then you make a you of the way Let it be, let it be, let it be go Touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What, sorry, just quickly. What if it's da da da uh, da da da uh, da down, down, down.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 I came down to nothing feels like the